9 uur, Marion Koekoek met het NOS-journaal. Het bestrijden van criminele jeugdbendes heeft nog niet het gewenste effect gehad. Twee jaar geleden zei minister opstelde dat hij binnen twee jaar alle jeugdbendes in Nederland van de straat wilde halen. Uit cijfers van het ministerie van Veiligheid en Justitie bleek dat dat bij lange na niet is gelukt. Van de 89 criminele jeugdgroepen zijn er 45 verdwenen. Maar er zijn ook 34 nieuwe bijgekomen. Minister Opstelten ziet nog geen aanleiding zijn beleid te veranderen. Wel wil hij de komende tijd meer mensen beschikbaar stellen... om de aanpak van jeugdbendes te ondersteunen. De economie moet dit jaar en volgend jaar in totaal met 1 meer groeien... om te voorkomen dat het pakket van 4 miljard euro aan bezuinigingen... alsnog nodig is. Dat schrijft het kabinet in antwoord op vragen van de oppositie... naar aanleiding van het Sociaal Akkoord. Volgens het Centraal Planbureau is er dit jaar een krimp van 0,5 en trekt de economie volgend jaar voorzichtig aan met een groei van 1 procent. Het kabinet zegt nu dat de economie over beide jaren samen met 1 procent meer moet groeien... om te voldoen aan de Europese begrotingsnorm van 3 procent. Na de Koningsvaart op 30 april worden geen ballonnen opgelaten. Amsterdam wilde 150.000 ballonnen de lucht in laten gaan... aan het slot van de rondvaart van koning Willem-Alexander. Er was expres gekozen voor biologisch afbreekbare ballonnen zonder kaartjes of metaal eraan. Maar mensen blijken zich zorgen te maken over dieren die de ballonnen gaan opeten. En daarom is het hele ballonnengebeuren geschrapt. De klokken van de Big Ben in Londen zullen overmorgen niet luiden tijdens de uitvaart van Margaret Thatcher. De voorzitter van het Lagerhuis zegt dat daaruit diepe waardigheid en groot respect blijken voor de overleden oud-premier. Het is voor het eerst sinds de uitvaart van oud-premier Churchill in 1965... dat de klokken uit respect voor een overledene niet zullen luiden. Thatcher overleed vorige week maandag op 87-jarige leeftijd. Het weer, de regen, trekt naar het oosten weg. Vannacht kan het nevelig worden, minimaal rond 8 graden. Morgen wat zon, later bewolking en wat regen. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Waarom ik als salesmanager ben overgestapt op 4G...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 Dit is Radio 1, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is 4 over 9. Een topchef en een held in Frankrijk, dat is Joris Beidendijk. Op dit moment staat hij te koken in restaurant Bridges in Amsterdam... waar die chefkok is, de grote baas. Zometeen hebben we hem hier live in de uitzending vanuit zijn keuken... waar natuurlijk heel hard doorgekookt wordt. En um, hij gaat vertellen over zijn, uh, ja, vooral over zijn, zijn carrière in Frankrijk. En hoe hij dat uh, heel planmatig voor elkaar heeft gekregen. Dat is een goed verhaal. En Erben Wellemars is hier. En hij is weer een beetje bijgekomen. Wat twittelen hij ook alweer? Even kijken. Um, Zo, daar ben ik weer. 15 uur opgekruld, in bed gelegen, warmte en koude aanvallen... koorts, diarree, overgeven en extreme kramp. Ja. ja, dat is wat een marathon met je doet. Ja, soms wel. Als je, als je het verkeerd indeelt, een marathon... dan is dat hetgene wat het, wat het met je doet. Je hebt eerst als een, als een, als een gek mee er ja, gegaan. ik was gewoon ambitieus. En ik denk, ik ga het, vandaag ga ik het gewoon doen. Ja. En dan weet je halverwege van... hé, hey, dit gaat hem toch niet worden. En dan moet je nog 20 kilometer. Dan loop je, dan loop je nog steeds wel een redelijke marathon. Maar ja, dan krijg je wel de... de, de, de de, de, de vervelende dingen van de markt. Je was uh, qua vervelende dingen in goed gezelschap. Want Michel ja. Butter had het ook lastig en moeilijk. Uiteindelijk ja, het, werd hij tiende. Het precies het, het, het, het, het, hetzelfde volgens mij. Dat ja, ja, was nou, ook te ambitieus. Zometeen uh, hebben we hem hier. Dus dan gaan we het uh, uitgebreid vragen. Wil je mee praten op Twitter? Uiteraard, dat kan. Hashtag BNN Today. Today's topics. Met Luc. Ja, we gaan beginnen met dit weekend. Want oh, oh, oh, oh, oh, wat was het toch lekker weer. Hè? Al duurde het wel even voordat we de zon te zien kregen. Het was me beloofd dik 20 graden. Dus ik denk, ga naar buiten. Ik heb er zin in. Valt mee of tegen? Het valt een beetje tegen. Ja. Ik had het warmer verwacht, zonniger. Het was voor de beroepsmopperaar nog een beetje wennen, maar uiteindelijk konden er toch wat negatieve puntjes gevonden worden. Uh, de wind was te hard. We wilden de dijk opgaan, maar dan is de wind zo uh, tegenin. Nou, dat is niet fijn. Ja, er was te weinig zon, het was te koud, het was een lekker warm weekend, maar het was allemaal niet van harte. Hoe dat kan, we gaan het vragen aan de reserve, Gerrit. Nou, moeiteloos door naar Peter Kuipers-Munneke. Ja, Peter, voor veel mensen was dat toch de vraag. Waar blijft de zon? Ja, geduld, dat was wel eventjes belangrijk om te hebben, maar dat werd uiteindelijk wel beloond. Ik heb hier een satellietfoto van half drie vanmiddag en daar zien we dat de opklaringen al behoorlijk ver gevorderd waren in het land. En ik heb een fotootje van die hoge sluierbewolking die we veel hebben gezien. En die bewolking was zo hoog dat die zelfs hoger was dan de vlieghoogte van de vliegtuigen. En we zien heel mooi dat die laagstaande zon die verlicht die vliegtuigstrepen en die laat een schaduw achter op die wolken. Ja. ja, ja, dus. Zo hoog waren die dus. Oké. Nou ja, het was trouwens officieel een warme dag gisteren. Dat het wanneer het in de beeld warmer is dan 20 graden. Als dat niet het geval is, dan mag je de dag niet een warme dag noemen. Anders word je kapotgeschoten. Oh. Ben je de laatste tijd continu lastig gevallen door bruinvissen? Dan is dat niet zo heel erg gek. De Nederlandse kust heeft namelijk last van een tsunami aan bruinvissen. Voor de Nederlandse kust is vorige maand een record aantal bruinvissen geteld. Begin maart werden volgens Natuurcentrum Ecomare 126 bruinvissen gesignaleerd bij Den Helder. Ook op andere plekken langs de Nederlandse kust zijn er veel geteld. Dat komt niet door een geboortegolf onder nee, de bruinvissen, nee. denkt Ecomare. Natuurlijk is dat niet, heeft dat niet te maken met de geboortegolf. Bedoel, wat ze doen, die bruinvissen, is hier naartoe gaan om onze zwembanen in te pikken. En vervolgens <lacht> halen ze hun hele familie hier in Nederland. Biologen die denken dat het te maken heeft met uh, verschuiving van uh, de bruinvissen van de noordelijke naar de zuidelijke Noordzee. Want daar in het noorden worden er juist minder gezien. En de groei gaat zo hard dat dat niet door geboortes verklaard kan worden. Ja. Veel bruinvissen dus. Het vorige record stamt uit 2006. Toen werden er op één dag 79 bruinvissen gezien. Ook vorige maand spoelden er opvallend veel bruinvissen aan. Er werden 101 dode dieren gevonden. Ja, en dat is goed, want in mijn optiek is de enige goede bruinvis een, een dode bruinvis. Dan op drie, daar waarbij er ons sprake is van een plaag aan bruinvissen... hebben ze in Australië een overschot aan kamelen. Een slager in Leeuwarden probeert daar nu een slaatje uit te slaan. Ja, we al terug kennis. Toen kwam ik erachter dat er heel veel... Uh, te vallen kamelen ben in, uh, in Australië. En die, die worden daar slachtig. En uh, nou ja, dan komen wij dan... Uh, in ongeraak kamelenvlees. En dat uh, is dan wel beschikbaar in grotere hoeveelheden. Dus dan papierden we dat. Ja, het kamelenvlees werd overgevlogen naar Leeuwarden... en dat kon je dan papierden. Want de slager verkoopt nu broodjes met kameel. Vraag is natuurlijk, hoe smak het dat? Waar smaakt het nou? Het ja? is echt heel lekker. Ja, ja. ja. ja, Waar smaakt het naar? Nou? Uh, je kunt het vergelijken met rundvlees. <laughs> het is uh, minder vet... En gezond. Dus dames die om de lijn willen denken, kunnen beter kamelenvlees eten. Toppie. Ja, toppie, toppie, toppie. Schiet eens een kameel als een koppie. Want het kamelenvlees viel bij veel mensen in de smaak. Heerlijk. Ik uh, had het niet eens door eerst dat het kamelenvlees was. Dus ik dacht van rundvlees. Dus dat smaakt inderdaad naar rundvlees. Heerlijk. Ja, lekker. Een beetje als een. Uh, als rundvlees. Heerlijk. Lekker. lekker. Goed in te nemen. Ja, vlees dat goed in te nemen is dus. <laughs> niet zo gek dat de broodjes over de toonbank vlogen. Het was een lekker sfeertje, smakende de vriezen, rondlopende kamelen. En dan kon je dan een beetje rondje op rijden en zo. En het werkt, dit weekend zijn al 60 broodjes kameel verkocht. Deze natuurlijk niet. Die is er alleen om reclame te maken. Oh ja? Huh. Nee, niet meer, vies beest. Kamelen, ik vind het de bruinvissen onder de eeltpoot genomen. Op twee dan, rijden op waterstof. Volgens fabrikant Hyundai is het de toekomst. En dus presenteerde het bedrijf vandaag de eerste waterstofauto. Ik zie links op het dashboard een metertje de hele tijd springen van 0 naar 20. Ja, dat is uh, niet de toerteller zoals je een normale auto zou hebben, maar uh, ja, kilowatt verbruik. Oeh, 40. Ja, maar nu is het weer 0. Maar we moeten nu tanken. Kilo's moeten erin. Ja, kilo's. Ja. Geen benzine, geen diesel, maar kilo's gaat erin. Omdat het ding op waterstof rijdt, is hij volgens de makers wel volledig schoon. Het nadeel, weinig tankplekken en natuurlijk de prijs. Het is een duur beestje waar we in zitten. Het is nu nog een duur beestje. 2000 euro per maand. Dat is slikken. Nou, dat is niet slikken, dat is een fors bedrag. Precies, dat is niet heel veel geld, dat is gewoon heel erg duur. Maar de auto is ook, de technologie is ook duur. Maar het is natuurlijk een chemische fabriek op wielen. Het is een elektriciteitscentrale. Een rijdende elektriciteitscentrale. Wat zit hij nou te piepen? De deur staat open, Louis. Hey. Hallo? Jongens, ik, ik was hier aan het meeluisteren. Oké. Ja. Oké, nou ja, dan wachten we eventjes... Ja. Dus ja, ontploffen. Ja, ontploffen. Oh. Oké, okay. nou, op één. <lacht> uh, Voorbereidingen van het inhuldiging van onze nieuwe koning. Op 30 april is dat uh, vandaag maakt Het Republikeinse genootschap bekend dat ze willen dat Willem-Alexander een stuk minder gaat verdienen. De banken en de norm moeten het gaan worden. Dat komt ook een beetje overeen met het salaris wat de president van, uh, van Duitsland verdient. Dus zover zo gek is dat niet. Uh, de redenering vervolgens is: uh, de koning maakt deel uit van de regering de regering, de ministers, die krijgen de balk in en norm. Nou, 1 en 1 is 2. Ja, Zo ja. kom je er wel uit. Vanaf dinsdag staat er een petitie op het van het genootschap op het internet. Als meer dan 40.000 mensen die petitie ondertekenen... moet de Tweede Kamer het onderwerp op de agenda zetten. Leuker nieuws is er ook. De componist van het Koningslied John Eubank die heeft het lied af. Dat zei hij vanmorgen bij Giel op 3FM. Maar jij hebt, jij, jij, jij, jij hebt hem daar nu. Jij hebt gewoon, als jij uh, gewoon een play drukt op je computer, dan kan je hem laten horen. Uh, ik heb hem niet hier, ik heb hem uh, in Wisseloort ligt hier. Oh. Hij, uh, ik ga zo online om nog te luisteren naar uh, gedeeltes van de rap... die nog even bij moesten worden geschoten. Okay. Uh, en dan uh, gaat hij om 12 uur gaat hij naar, uh, naar de fabriek. Ja, de 19e komt dat nummer uit en iets eerder laten horen... ja, dat mag echt niet. Ik snap dat die 19 uitkomt, maar dan kunnen we ergens deze week... toch wel iets laten horen? Hoor. Ja, dat mag ik helemaal niet, Dat schiet hij helemaal kapot. Precies, hij kan niets laten horen, want dan schiet Willem-Alexander... Helemaal kapot. <laughs> Willemijn, dat was het. Tot straks met de tweet. Tot zo, Luc. Dankjewel. Topchef, nouvelle saison, CRM6. Ja, de Franse variant van Topchef, die tv-programma... waar professionele koks tegen elkaar opnemen. Dat, die kent, dat programma kent een Nederlandse sensatie. 4 miljoen fans van het programma lopen met hem weg... en hij heeft het tot de kwartfinale geschopt. Nou, als je dat natuurlijk kan in een land waar uh, koken zo'n beetje is uitgevonden... dan ben je een hele grote Joris Beidendijk, lijkt mij zo. Dankjewel, dankjewel. Ja, alsjeblieft. Rechtstreeks moet ik zeggen vanuit, want jij woonde een tijd in Frankrijk. Hebben we het straks ook over, maar inmiddels ben je weer naar Nederland verhuisd. En ben jij de topbaas de chef -kok in restaurant Bridges in Hotel de Grand in Amsterdam. Een toprestaurant En we bellen jou nu terwijl je daar in de keuken staat. Is het, is het druk om je heen? het is heel druk. We hebben heel wat tafels zitten, maar we hebben een goed team staan vanavond, dus ik heb even tijd om uh, met jullie te kletsen. Mooi. En als jij dan af en toe je gezicht laat zien uh, in, het, uh, in het restaurant, dan zeggen ze Ah, le viking, le viking! Uh, wel als er Franse gasten zitten, ja. En <laughs> ik moet zeggen, het is een hele eer, want er zitten bijna elke dag twee, drie tafeltjes uh, ja. met mensen die helemaal speciaal uit Zwitserland of Luxemburg of België of Frankrijk helemaal hier naartoe zijn gekomen om uh, om, uh, om ja om, om de keuken te proeven van Le Cuisinator, zoals ze mij in het programma noemden. Le Cuisinator, dat was je yes. bijnaam. En Le Viking vanwege je, je blonde heldhaftige uiterlijk, denk ik dan. Uh, je was echt een, een, een fenomeen daar, hè, in, in topchef in het programma. En uh, ik geloof dat het ging niet, dus niet alleen om je om, om, om je kookkunst, maar ook om uh, je le viking uiterlijk. Uh, maar maar hoe, hoe heb je dat ervaren al, die aandacht? Nou ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, dit is natuurlijk al uh, van tevoren opgenomen. En ik ben nadat ik uh, geëlimineerd werd direct terug Amsterdam... om uh, zo snel mogelijk bij restaurant uh, Bridges aan de slag te gaan. Mm -hmm. um, dus ik had eigenlijk niet verwacht dat het zo, zo ongelooflijk opgeblazen zou worden... en dat ik zoveel mensen achter me zou hebben... Staan. Want ik was zelf ook heel erg uh, teleurgesteld en verbaasd, ook vooral dat ik uh, geëlimineerd werd. Toen dus, je er ja. in de kwartfinale eruit vloog, um, ja. Laten we eerst even naar een stukje van die show luisteren waar je in zat. Luister even mee. Ik ja. ben Joris, ik ben Hollandais. De kandidaat die ik wil geven is Joris. Joris, bravo Joris. Ik denk dat ik een des van de topchef kan zijn. Een mer wat dat, dat betekent? Uh, een, ik denk dat ik een van de beste kan zijn, heb ik gezegd. Eén van de ja, beste. Ja, ik, uh, ik had mezelf wel uh, ietsje verder uh, nog... Uh, ja, ik, ik wilde nog wel wat verder komen dan, uh, dan de zesde plek. En, uh, ja. en uh, ja, het zat er ook heel erg in eigenlijk dat ik nog verder zou gaan. En toen ben ik op om, om mysterieuze wijze toch uh, eruit... Uh, ja, want jij, jij was echt ongekend populair. Um, er was op de avond dat uh, Thatcher dood ging, uh, ging het op Twitter in Frankrijk bijna alleen maar over jou. Um, ja. Jij zegt ook zelf, ik, ik vind het onterecht. Waarom ben je eruit uitgestemd dan? Um, ja, de uiteindelijke reden was, dat, uh, nou, ze vonden alles goed aan gerecht, gerechten. De techniek, de smaken, uh, hoe de opmaak, et cetera, et cetera. Mm -hmm. Alleen ze misten iets. Ze konden niet omschrijven wat, ze miste iets. En aan de overkant, met een, dame, is ook een waar ik wel heel veel respect voor heb... ...maar die had uh, wat zij moest doen, dat ze verkeerd gedaan. Dat zei, dat zei de jury nota bene ook. Ja. En naast mij stond weer een andere jongen... ...en die had vanwege zijn glutenallergie... ...kon die niet eens zijn eigen gerecht proeven. Dus het was allemaal een beetje vreemd... ...dat het te maken heeft met uh, nou ja, dat, ik, uh, dat ik het echt niet goed gedaan heb. Of misschien dat ik uh, ja, Nederlander ben, wie weet het. Maar jij denkt, de Nederlander moeten ze daar niet. Het is een beetje chauvinisme en daarom lag ik eruit. Nou ja, ik, uh, ik ga dat de jury gewoon uh, correct gehandeld heeft en dat is ook echt, echt um, ja, mijn gerechten hebben geproefd ja. en hebben gedacht, nee, dit is niet beter dan, uh, dan uh, de gerechten van de anderen. Ja, dat kan natuurlijk. En, maar ja, ik, ik stond, ik, ik was vrij zeker van mijn, van mijn eigen zaak en... Uh, ja. Ja, het was echt een teleurstelling en niet alleen voor mij gelukkig. Ik maar heb echt, over, uh... echt heel veel steun uh, op ja. Twitter en op Facebook. Het is dus echt, echt fantastisch hoe mensen mij steunen. En dat, ja, dat doet me eigenlijk heel erg goed. Tot de kwartfinale is in topchef in... Frankrijk En daar een groot fenomeen, een groot succes geworden. Inmiddels dus terug in Nederland heb je een ook niet uh, uh, uh, weinig imposante carrière. Uh, Topkok dus inmiddels in Bridges en Hotel de Grand. En hoe jij dat allemaal gepland hebt, dat is een heel mooi verhaal. Eigenlijk vanaf je achttiende gepland hebt dat je hier zou terechtkomen. Dat ga je zo meteen vertellen. Tot zo, jongens. Ja, tot zo. Dit is een nieuwsflits, Marjan Koekoek. Bij de finish van de marathon van Boston hebben zich twee krachtige explosies voorgedaan. De eerste berichten spreken van meerdere gewonden. De lokale krant de Boston Globe spreekt van tientallen gewonden. Op Twitter wordt gemeld dat mensen ledematen hebben verloren. Meer bekend is er op dit moment nog niet, maar daar komen we uiteraard zo snel mogelijk op terug. Dankjewel, Marjan Kok. We bellen zometeen ook met onze man in Amerika, Michiel Vos, voor meer informatie. Selfless wasted time seeking finding, Yeah, yeah, you're not that far from What you hope can't wish and strong all alone Cause you think that you'll be moving Just dreaming. Waiting in the wings for the show to begin But I always see you searching at your try. Simon web no worries, niet een hele toepasselijke plaats. Um, we gaan naar Michiel Vos, onze man in Amerika. Michiel, goedenavond. Er is een uh, explosie geweest bij de Marathon van Boston. Dat hoorden we net en Marjan Koekoek ook al zeggen. Wat kan jij daarover vertellen? Twee explosies bij de Boston Marathon, in Boston dus... waarbij zeer waarschijnlijk twaalf gewonden zijn gevallen... al zijn dit nog allemaal hele erge prille berichten. Dit gebeurde zo'n beetje om tien voor drie Amerikaanse tijd... tien voor negen Nederlandse tijd... Uh, nogmaals, twaalf gewonden, zie je waarschijnlijk twee, ah, twee bommen, althans, nee, dat weten we niet, twee explosies. We mm -hmm. weten niet wat het is, of het een gasexplosie is of een bomaanslag of iets dergelijks. Die twee explosies waren te horen met ongeveer 15 seconden tussentijd daarin. Er zijn duizenden mensen die daar aan de finishlijn, het gebeurde bij de finish, stonden te wachten, stonden te kijken. Veel gewonden dus met ledematen die uh, waren gewond, die waren zeg maar in, in de... In de Paniek, zeg maar, mensen werden weggedragen met ledematen die misten. Uh, grote chaos, dat zie je hier ook op de Amerikaanse televisie. Volgens de site uh, van de Boston Marathon zouden er 72 Nederlanders meedoen vandaag aan die Boston Marathon. Ja, goed, er is dus nog verder geen uitsluitsel over, nou ja, of, of, of er verdoden zijn gevallen of alleen gewonden, dat nee. is nog niet duidelijk. We weten dus niet inderdaad of doden nee. en we weten ook de oorzaak niet van deze explosies. 12 gewonden voor zover is het bericht. Twee explosies zijn er gehoord. En uh, Michiel Vos, als er meer informatie is, dan uh, komen we bij je terug. Dankjewel. Ja. Erwin is in de studio, want het is maandag. Ja, uh, nou, dit is even een heftig uh, bericht. Ja. En, er, ja. Nou, en uh, Michel Butter is ook aan de telefoon. Die natuurlijk gisteren de marathon in Amsterdam, in de, Rotterdamse, in de Rotterdamse marathon, heeft uh, gelopen, waar alle aandacht naar uitzijn. Michel, goedenavond. Goedenavond. Eerst maar even over dit nieuws uit Amerika, um, want dat is een, een jouw bekende marathon, hè? Ja, ik sta hier een beetje na de shake, uh, moet ik eerlijk zeggen, van het bericht, want ja. uh, dat is wel heftig. Ja, ik was al vorig jaar. En ik weet hoe druk er daar kan zijn en uh, twee van die explosies, uh, dat is niet mis. Ja, ik hoop uh, dat het uh, eigenlijk eerlijk gezegd geen aanslag was, maar het, was, uh, <laughs> het is gelukkig, uh, of tenminste, ja, ik, uh, het is verschrikkelijk. Ja. ja. Ja, het is nog onduidelijk, dus uh, wat precies, uh, nou eigenlijk hmm. de oorzaak is volstrekt onduidelijk nog, dat hoorde je Michel Vos ja. net zeggen. Kan je iets zeggen over, je hebt die marathon gelopen, wat is dat voor plek, die finish, kun je dat schetsen? Ja, de uh, Marathon is sowieso een van de oudste en een van de grootste marathons ter wereld. En uh, ja, enorm, enorm sfeervol. Uh. Foe, ik kan, wat ik me nog van een keer in, het was, in ieder geval bloedheet daar, uh, die editie. Dus ik moet eerlijk zeggen dat ik me niet heel als goed kan terughalen, maar wel dat er ontzettend veel uh, per publiek stond. Uh, in Amerika leeft de sport enorm en, en die marathon ook. Ja, uh, yeah, uh, de marathon zelf is, is een fantastisch evenement. En... Ja, vele uh -huh. mensen komen daarop af. Dus dit is wel eventjes uh, ja, schrikken. Ja. En dit is, dit is ook echt een marathon die, die ook echt uh, bij de marathon lopen hoogstaat hoogsta aangeschreven, of niet? Ja, absoluut. Ja, want dit is een, uh, dit is een major marathon. Ja. En uh, dat, ja, dat is dan een van de zes uh, inmiddels. Er is dit in dit is, dit is Tokio bijgekomen. Dus dat zijn echt een van de grootste marathons ter wereld. Uh, en Boston is ook echt een uh, wedstrijd waarvoor uh, je moet kwalificeren. Ik weet uit mijn hoofd niet die. Nou, nee, ik weet uit mijn hoofd niet die tijd. Dan ga ik, dan ga ik iets uh, speculeren, maar dat weet ik niet. Hmm. Maar dat is een, een uh, flinke opgave om daar überhaupt aan, uh, aan mee te kunnen doen. Dus dat ja. is voor vele mensen in de wereld een bijzonder evenement. Ja, en het is ook een, een evenement dat heel veel publiek trekt. Ja, ja dat zeg ik. Ja, uh, het is. Uh, het, uh, je, uh, je start, het is een point-to-point -point course, dus je start, je start echt aan de, aan, de, aan de andere kant 42 kilometer verderop. En ja, uh, toen ik daar was, was het echt een gigantische uh, happening. Ja. En uh, ja, over de hele parcours, uh, publiek, maar, maar ja, met name natuurlijk de laatste kilometers in Boston zelf, uh, is gewoon heel druk. Ja. ja, en het is, neem ik aan, ook een goed beveiligd evenement, voor zover jij dat kon aangaan. Nou, dat kan ik. Ja, nou, ja, ik weet gewoon dat het een hele professionele organisatie ja. is. Maar uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet, uh, niet, niet uh, kan nagaan. Ik nee. kan niet bevestigen of het goed beveiligd is of niet. Nee. nee, goed, dat zal inderdaad als het een van de, de grootste bekendste ter wereld is. Zodra um, ja. er meer nieuws is over die explosies daar bij de marathon in Boston, dan, dan hoor je dat hier op Radio 1, uiteraard. Maar Michel, ja, dat is eigenlijk een toeval dat we jou uh, nu hierover spreken. Want uh, wij bellen jou uiteraard. Over gisteren. Er um, ja. ben hier in de studio. Die heeft net al ja. even een beetje verteld uh, hoe hij aan toe was. Uh, oh, met, dat, uh, ik mis dan. dat is dan jammer eigenlijk. Wat ja, oh, het dan nog de... even samen, Erben Kort? Nou, het gaat nu wel weer. Maar vannacht was het erg slecht. Oh, <lacht> oh jeetje, ja. Ja, ja. ja. Ik ben gewoon, ik ben met name een paar uur na de marathon. Dan komt bij mij pas echt de grootste klap. Dan word ik misselijk, dan word ik ziek, dan krijg ik, moet ik overgeven. Um, je ja, hebt ja, dus. van het lichaam wat dan nog eventjes wat later uh, binnenkomt vallen. Ja, dan voel je waarschijnlijk later nog de vermoeidheid. Dan ga je herstellen, maar dat heeft, weet waarschijnlijk helemaal niet uh, ja. hoe het uh, hoe Maar, dat maar het, hoe is het vandaag. met jou, Michel? Want ja. jij, ik heb jou gezien toen jij gisteren over de streep kwam. En ik, ik zag je, je verbijten. En nou ja, het commentaar was, nou houdt het goed vol. Houd het goed vol. Wat fantastisch dat hij hem uitrent. En toen kwam je over de streep en toen nou, je, je, je ging kapot. Je, je zakte ja. in één. Nou ja, ik kan uh, wat dat betreft uh, dat van Erben uh, beamen, want uh, mm -hmm. voor, ja, voor mij was het ook... Uh, I, uh, ik heb er nu vijf gehad en vorig jaar in Boston was het heel zwaar en met 32 graden en de warmte. En, en, en dat kostte me ook uh, de nodige moeite om daar uh, over de finish te komen. Maar daar was ik al aardig op voorbereid op, op die warmte en... Ja, nu kreeg ik natuurlijk in eerste instantie al de tegenslag uh, te verduren dat ik me 28 kilometer uh, in de kramp schoot. Mm -hmm. uh, waarbij ik me, ja, mijn uh, kuit uh, verkrampte. En ja, die moest ik, die, die moest ik eventjes uh, wat op stretch brengen. En daarna, ja, het enige wat nog door mijn hoofd schoot was, ik moet hier toch die finish halen. Want ik heb ja. vier ja. maanden keihard voor getraind. En uh, dat, dat, dat was eventjes een mentale pik. Uh, Laten we nog weer even, weer even voor de sfeer, Michel, even een ja. fragmentje hoor. Luister even. Butter oh, als tiende op de Koolsingel na 2, 13, 24 Helemaal leeggestreden. Ja, dit, dit, is tof, dit is toch meer dan alleen maar even last hebben van Kram. Hij is echt gewoon nog helemaal... Hoor uh, even wat, uh, wat water over die jongenshoofd. Haal hem uit die zon, zet hem in de stadion. Ja, hij wordt echt helemaal kapot, hè? Ja. Hey, ja, ja, ja, die ja, laatste drie, drie kilometer die waren het alles waar, zei je. Kun je, kun je beschrijven hoe, hoe het dan voelt, die laatste, de laatste kilometers? Ja, kijk, ik, uh, dus buiten, buiten dat ik wat moeite had met krant, kreeg ik vooral ook wel echt last van de warmte. Ja, ik, uh, ik, ik denk toch dat het uh, de overgang is van, uh, van de kou, het koude weer. Ik uh, wil twee dagen peugelen, heb ik nog met, uh, met handschoenen en een muts op. Dus ik, hm. ik vermoed dat, dat, uiteindelijk, uh, dat het uiteindelijk gewoon erg warm werd. Dus, uh, ik probeerde gewoon even te koelen cool onderweg. En uh, ja, de laatste drie kilometer uh, dan, dan komt er een, is er een moment geweest dat ik gewoon uh, even dacht: ik moet hier wel overeind gaan blijven. Dus ja. ik kreeg kippenvel, ik ging um, wat zwalken. Wat ik op zichzelf niet door had, maar wat ik later begreep dat echt gecoacht werd dat ik in het midden van de weg moest blijven lopen. Omdat ik uh, tegen waar? de ja. drang er bijna aankwam. Dus, hey, maar dat ja. heb je dan helemaal niet door? Dat je, of je, je kan je gewoon niet herstellen? Nee, moment. ja, je bent zo. Kijk, uh, ik wil uiteindelijk gewoon zo hard mogelijk naar de finish lopen en je weet ja. wel, je weet natuurlijk wel dat je fysieke tegenslag uh, ja. gaat ervaren, maar uh, ja, het mentale moet dan eigenlijk uh, sterker zijn. Je moet eigenlijk van het fysieke kunnen overwinnen. Dus. Uh, ja op een gegeven moment raak je dan denk ik in een soort trance of zo... Of in een soort situatie dat, uh, dat het lijf eigenlijk wil... Of vooral wil gaan liggen, maar dat jij jouw vrij moet ja. blijven. En dat is denk ik een hele hm. ja, een rare situatie wat dan ontstaat. Je, je, je voelde het eigenlijk... Want je jij op, op 30 kilometer kreeg, kreeg je al kramp. In de laatste drie kilometer ging, ging, ging het dan helemaal zwaar. Ja. Is het dan pas vanaf dat moment dat je dat voelde... of voelde je eigenlijk al wel dat het gewoon in het begin van de wedstrijd... gewoon te moeilijk kwam? He he helemaal in het begin. Ja. Dat je gewoon te nou, hard moest nee, werken? Eigenlijk, eigenlijk niet, want... Um, zeker tot 15 kilometer uh, ja, lagen we gewoon op een heel mooi schema. Mm -hmm. um, en en, en nou, toen, toen voelde ik ook echt een bepaalde rust. En toen konden we ook nog even lekker communiceren. En Alleen daarna, toen eigenlijk mijn maatje Tom Wiggers uit de, uit de, uit de wedstrijd ging, toen, toen ontstond er veel onrust. ging het rustiger en toen werden de hazen aangespoord en ging het veel harder. Uh, ja, het enige wat ik mezelf wel dan uh, kwalijk neem is dat ik er ook elke keer op reageerde. Dus ik was heel erg alert. Ik, was juist, ik had heel veel energie. Ja. Maar de kilometers die fluctueerden tussen bijvoorbeeld eventjes, uh, net onder de 20 per uur uh, ja. naar verruim boven de 20 per ja. uur. en Dat was wel de onrust die je misschien niet mm -hmm. moet hebben. Uh, de eerste 25 kilometer. Ja, ja want, want dit is toch wel een, uh, een andere wedstrijd dan de eerste. Je, je, je, hebt, je hebt ook een keertje in Amsterdam gelopen, daar heb ik je ook zien lopen. En dat was ja. er was helemaal geen verwachting eigenlijk van je. Daar liep nee. je echt de tweede helft van de maat, daar liep je dan veel harder. Ja. Uh, is het dan ook niet de druk van dat je nu echt iets, dat je nu echt moest? Nu wilde je, nu wist je van, ik kan onder die uur 10 lopen, dat je jezelf te, te veel druk oplegt. Dat je nu van in het begin gewoon te hard wilde. Dat, dat, dat die druk dan toch meespeelt, dat je dan te weinig op, op gevoel gaat lopen. Nou, dat klopt wel een beetje. Ja. Vooral de, de druk zeg maar, die ik mezelf dan opleg om, om, om, om die tijd te gaan realiseren. En dat je dat graag wil. En je moet wel anticiperen op zeg maar, bepaalde omstandigheden die, die je tegenkomt. Alleen het was wel zo dat we de week voorafgaand hielden we heel goed weerbericht in de gaten. Ja. En uh, ik dacht, ja, het gaat gewoon niet zo, niet zo warm worden als dan werd, werd gedacht. En, ja, uiteindelijk uh, ga je dan even goed toch wel op een heel uh, ambitieus uh, schema weg, wat, waar mijn niveau ja. gewoon realistisch was. En ja. ik wil uiteindelijk, eh, ik hoef niet per se die tijd te lopen in die zin dat ik denk van nou dat moet en dat zal. Want ik vind ook wel dat met een marathon moet je wel gewoon zo nemen als het is die dag. Oh. Alleen, uh, ja, ik... Ja, het ik werd de... een zware dobber. Ja, nou, het waren het op, het werd, Ik moest. Uiteindelijk werden er wat onvoorzienbare omstandigheden die ik tegenkwam. En ja, uh, ja ik, ik denk toch dat dat uh, lastiger was dan uh, dag geleden. Nou, voor iedereen die het nog even terug wil zien, nos.nl. Uh, ja, je ziet hem overal, het filmpje. Maar het, uh, ik heb uh, met bewondering naar je gekeken, Michel Butter. Goed ja. dat je even aan de telefoon wilde komen. Dank je wel. Succes met herstellen. En dat kan ik ook tegen Erwin zeggen. Maar die blijft nog even zitten, Michel. Butter. Ja, Erwin, dood. Dank je wel, jongen. Dit oh, ja. is Radio 1. Half tien, de hoofdpunten van het nieuws met Marjan Koekoek. Bij de finish van de marathon van Boston zijn twee krachtige explosies geweest. De eerste berichten spreken van tientallen gewonden. De politie heeft nog geen idee van het aantal slachtoffers. De situatie is erg onduidelijk. Ook over de oorzaak is nog niets bekend. Op Twitter wordt gemeld dat mensen armen of benen hebben verloren. Op de eerste tv-beelden zijn veel ambulances en brandweerwagens te zien. De hulpverlening lijkt geordend te verlopen. De koplopers in de marathon waren al drie uur binnen toen de explosie zich voordeed. Nog veel deelnemers waren op weg naar de finish op Boylston Street in Boston. Minister Opstelten is er nog niet in geslaagd om criminele jeugdbendes van de straat te halen. Twee jaar geleden zei hij dat hij binnen twee jaar alle jeugdbendes weg wilde hebben...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 Radio 1. Willemijn Veenhoven. PNN Today. Zometeen om tien voor tien bellen wij ook nog even met onze man in Amerika... Michiel Vos over de laatste, uh, het laatste nieuws over de aanslagen. Nou ja, we weten het niet. Ik wou zeggen aanslagen, dat weten we niet. Explosies bij de marathon in Boston. En zometeen ook topchef Joris Beinendijk is een uh, ster in Frankrijk. Zometeen zijn bijzondere verhaal live vanuit de keuken van restaurant Bridges... Waar hij as We Speak staat te koken. En nou dan hebben we het over zijn, uh, zijn, zijn, zijn leven. Heeft hij gepland totdat hij topchef zou worden? En dat is, uh, is hij ook geworden. Zit even, we zitten even naar Breaking News te kijken. Ja. Met een half oog Fox News. Die zegt dat uh, er drie doden zijn op dit moment. Al dus Fox News. Goed. Straks meer daarover. Luc, de tweets. Ja, veel um, uiteraard over de Boston Marathon. Um, heftige foto's ook, die worden gedeeld. Tyler Wackstein, die heeft er een, En daarop zie je dat mensen bebloed langs de kant van de finish liggen. Nare foto is dat. Volgens Johan, um, die kijkt naar CBS die zegt dat de eerste explosie uh, vlak naast de finish was gegaan... en de andere 200 ja. meter verderop. Dat heeft de getuige gemeld. En uh, op dit moment wordt er volgens diezelfde Jan... ook een uh, teruggecontroleerd bij een postkantoor. Hij hoorde dat op de politiefeed. En iemand anders, uh, namelijk Michael van Poppel... hij is van Breaking News On, is een, uh, uh, een persbureau op Twitter eigenlijk... die luistert ook naar de Boston Scanner, dus de politiefeed... en daarop uh, wordt gemeld dat er op dit moment een... Uh, en uh, wordt uh, inderdaad ook een another, another device wordt gecontroleerd voor het Mandarin Hotel dus dat is een hotel daar Er zijn ook andere uh, meldingen namelijk een lo lokaal radiostation die meldt dat het mogelijk geen bom is maar een ontplofte transformatorkast dat is echt één lokaal radiostation die dat zegt maar goed dat zou eventueel kunnen en inderdaad uh, Jelle Tiedeman die kijkt naar Fox News en een verslaggever daar op straat in Boston die zegt dat er sowieso drie doden zijn op dit moment dus dat is uh, naar blijft in de gaten houden en zo ook uh, uh, dan nog het andere nieuws. Hoofdredacteur van Donald Duck. Tom Roep heet hij. Die, die gaat weg. Na 40 jaar gaat hij weg bij de blad, zegt hij in een interview met nu.nl. Veel mensen die dat jammer vinden. Marieke van Muiswinkel die zegt: Tom Roep gaat weg als hoofdredacteur van de Donald Duck. Sniff. Gelukkig blijft hij wel strips maken. EO-presentator Andries Knevel is ook geschokt. Hij tweet via Andries Knevel. De hoofdredacteur van de Donald Duck vertrekt na 40 jaar. Hij vindt zich langzamerhand een beetje te oud. 61. Dat valt wel mee, vind ik, zegt hij. En collega-presentator Joop Pauw die reageert meteen en zegt: Dit is het moment, Andries. Jij bent Kliek, het broertje van krik en Kwak. En genoeg, Kliek genoeg ook, voor een overstap. Ja, hij deed een beetje melig op Twitter. Goed, uh, tot zover de tweet van dit moment. Dus, yes. goed. Dankjewel, Luc. Okay. Zometeen dus uh, nog even naar New York voor het laatste nieuws over de Boston Marathon. En onze kok, Joris Beidendijk, live vanuit de keuken in Amsterdam. Maar eerst softcel Touch. I'm lost again.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 Softcell Torch. Yeah. Radio 1. PNN Today. De gemeentes Rotterdam en Den Haag die praten serieus over legale wietteelt. Ze denken dat de kassen in het Westland daar een prima plek voor zouden zijn. Ook Tim Hofman, presentator van Spuit en Slikken... Die heeft vandaag actie gevoerd om de aandacht te vestigen... op een naar zijn zeggen kromme Nederlandse gedoogbeleid. Hij kwekte eerder al zijn eigen wietplanten in Tims tuintje... en vandaag gaat hij met die planten aan de slag. Zijn protest van vandaag liep alleen wat anders dan verwacht. Luister maar mee. Nee, de wieter, wieter, wiet. We staan uh, bij de Hof Vijver Den Haag. Wij hebben vandaag bij ons een boot met ballonnen, met wietzaadjes, wietplanten, een schep en een megafoon. En een groot bord met een foto's op hoofd van Ivo Opstelten. Het is Tim's tuintje, de grande finale. Wij vinden met spuit en slikken namelijk uh, dat het achterdeurbeleid als het gaat om coffeeshops in Nederland niet knopt. Nou, daar hebben wij een tiendelige serie over gemaakt. En dan gaan we vandaag de Hof Vijver op om voor de laatste keer ons punt te maken door uh, een wiettuintje te beginnen op het eiland in de Hofvijver. <laughs> Kijk even, en het is ook echt een tyfus eindroei jongens. Shit. <laughs> Waar ben ik aan begonnen? Uh, we hebben natuurlijk ook een aantal biedenplanten, maar meer dan vijf, die is gelukt op de tijd de Dus ja, blijf de even in En dan hoort je het van mij, Ja, live, zijn Nou, het is gelukt, hoor. Alle vijfde plantjes staan op het eiland. En achter ons een cohort aan agenten. Goedemiddag. Goedemiddag. Tim Hofman, aangenaam. Hey, het volgende. Ik, ga, ik weet niet wat jullie allemaal van plan zijn hier nog. Maar ja, jullie... wij zijn klaar. Oké, okay. ja. dat is mooi. Ja. Want jullie zijn allebei aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. Oké. Okay. Verder ook niet dat antwoorden verplicht. Nee. Houd in dat jullie even mee moeten naar het de die ja. aan Hendrik staat En dat we dat uh, direct gaan doen. Ik wil nog een beetje buiten adem. Terug goed naar de kant en daar zijn we door, uh, door heel veel man uh, politie meegenomen eigenlijk. Uh, ik heb mee naar het bureau genomen, ik en uh, mijn regisseus Kim. En daar uh, echt horen dat we zes uur lang moesten vastzitten... vanwege verstoring van de openbare orde en misschien ook wat andere zaken. Maar zover is het niet gekomen. Uh, want toen, uh, toen wij uh, eenmaal aan de bar stonden en, uh, en Kim zat al in de cel... toen werd hij gezegd oh, wacht even jongens, er is net gebeld... en uh, we gaan het anders doen. De burgemeester heeft met de hoge pieven van, uh, van de politieoverleg En uh, jullie mogen gaan, want ze begrijpen jullie wel... Hoe awesome is dat? Missie geslaagd, dames en heren. We hebben ons punt uh, wel duidelijk kunnen maken. En Ivo opstelt, uh, als je dit hoort, uh, ga aan het werk met beleid man. Doe er wat aan. Al nou, dus Tim Hofman dus, van Spuiten en Slikken. Um, we houden je op de hoogte van het nieuws over de explosies bij de Boston Marathon. Zometeen Michiel Vos, onze man in Amerika, daarover. En Luc met de laatste tweets. Maar eerst gaan we even naar Joris Beidendijk. Een ster in Frankrijk dankzij zijn optreden in de populaire tv-show Topchef. Hij leerde uh, koken van sterrenchefs als Ron Blauw, niet de minste. En de Franse tweeling Laurent en Jacques Pourcel. En nu op zijn 28ste is hij uh, ex-executive chef. Ja, oftewel eigenlijk al de baas. In de keuken van toprestaurant Bridges in Hotel de Grand in Amsterdam. Joris, goedenavond ja, nogmaals. Goedenavond. Uh, normaal zouden wij een prachtige verbinding hebben met jou, in het, uh, uh, waar jij nu bent, echt letterlijk in de keuken. Maar die verbinding doet het niet. Waarschijnlijk door uh, alle bedrijvigheid daar. Dus hebben we je gewoon even aan de telefoon. Uh, is het nog steeds druk daar in de keuken? Ja, het is uh, spitsuur. Het is spitsuur. Om tien over half tien is het spitsuur. Ja, het is, uh, tussen de 18 is het uh, gewoon heel erg druk. Ja, het, uh, ja. Gelukkig geleverd, dat je. Ja, goed dat je heel even aan, om bij ons uh, aan de telefoon kan komen om, uh, om te vertellen, je zei net al van, nou ja, een ster in Frankrijk dankzij topchef. Uh, maar het bijzondere aan jou is, uh, een Hollandse jongen, op je achttiende begrijp ik, bedacht jij, en nou weet ik het, ik weet het zeker, ik wil later topchef worden. En je hebt het hem gewoon geflikt. Je hebt echt een plan gemaakt, hè? Ja, klopt. Dus eigenlijk toen ik zes was, uh, toen heb ik bedacht van ik wil chef worden. Uh, en um, ja, en ik wil ook ooit een eigen zaak hebben. Dus ik heb besloten om, uh, om uh, naar de Hoge Hotelschool te gaan. En uh, naast de Hoge Hotelschool uh, wilde ik me laten opleiden door een topchef. Want in mijn ogen moet je leer je koken in dat een maar koken in de praktijk en uh, ja, van een van een meester. Met, uh, met dat idee heb ik uh, Ron Blauw... Uh, toen ik uh, 18 was, opgebeld en gevraagd of hij mij, uh, mij wilde opleiden in zijn keuken. Maar kon je toen al fantastisch koken? Ik nee, kon er helemaal niks. Ik kon er ook nog geen een aardappel van een ui onderscheiden bij wijze van spreken. <laughs> en, en, en, en wat maakte het aan jou dat de twee sterren Chevron Blauw dacht... nou, die jongens die moet ik erbij hebben? Nou, ik denk dat het belangrijkste... er waren wel meerdere jongens die uh, bij hem stage wilden lopen... of, of een leerling wilden zijn. Maar ik heb hem dus gezegd van... ik, ik uh, werk gewoon voor je gratis en voor niets. Uh, maar ik wil van alles leren wat, uh, wat jullie weten. Hij zei, nou ja, prima, dan, uh, dan kan je morgen beginnen. Ja. En toen heb ik, uh, heb ik daar uh, drie, uh, drie jaar uh, kruip en beunen voor, uh, voor niks. Uh, totdat ik um, alle kneepjes van zijn keuken kende... en ook nog eens een keertje belangrijk werd voor hem. En toen dacht je van, ja, alles leuk en aardig... rond Blauw, fantastisch, twee sterren, maar ik moet naar Frankrijk... want daar leer je natuurlijk pas echt. Nou, dan kan ik me nog voorstellen dat je je dat bedenkt. Maar ja, en dan? Je sprak geen Frans. Hoe, hoe kom je? Weet je hoe haal je die hoofd? Hoe, hoe kom je dan terecht bij een goede Koks daar? Ik ben uh, gewoon mijn uh, droom achterna gegaan. Ik heb mijn plannetje geschreven. En het plannetje stond binnen vijf jaar uh, me opwerken voor een uh, Nederlandse. Uh, in het bedrijf van een Nederlandse topkok. Nou, dat was gewoon blauw. Dat liep uh, allemaal volgens uh, planning. De studie uh, netjes afgerond de nou ja, inmiddels was ik chef geworden onder uh, Ron Blauws en Vleugels en mm -hmm. uh, ja, dus ik had eigenlijk een hele goede baan en een uh, heel zeker, zeker leven, alleen uh, ja, in mijn droom en in mijn stond werken uh, voor een grote, Franse chef en uh, ik kon het niet wachten ik heb mijn baan opgezegd bij Ron, een autootje gekocht en... Uh, Ingescheurd op de Bonnefoy. Ja, en toen kwam je uiteindelijk terecht bij een, een beroemde tweeling, um, Laurent en Jacques Bourcel. Daar ja. heb je in de keuken gewerkt. En nou begrijp ik dat de, de sfeer in zo'n Franse topkeuken is berucht. Dat gaat er dan heel hard aan toe. Ja, dus wat, heb, wat heb jij daarvan meegekregen? Nou, ik heb, uh, ik heb alle clichés uh, die, die over de Franse keuken worden, worden benoemd, die heb ik kan ik bevestigen. Dus ergens de koperspannen en de en de, de lepels die vliegen hier af en toe langs de oren. En, en ja. Uh, ja, dus je gaat mij een stapje te veel hoor, maar ik ben wel heel blij dat ik het heb meegemaakt. Maar er komt af en toe na het geweld ook wel eens lichamelijk geweld uh, oh. bij kijken, ja. Maar hoe bedoel je, je krijgt een tik als je iets niet goed doet? Je krijgt een tik als je iets niet goed doet, dus de ouderwetse leerschool. En uh, gaat het er nog toe in gaan kijken. Ja. Maar ja, uh, Je lijkt het toch niet slaan in de keuken, kop zeg. Ja, nou ja, blijkt, ja ik heb me niet laten slaan, ik was gelukkig. Okay. groot en, uh, en een uh, ja, grote Hollander. Maar oh. ik, heb wel, ik heb wel echt gezien dat iemand die, uh, die wat gnocchies uh, verkeerd had gevoegd. allemaal één voor één uh, in zijn gezicht terugkrijgt van die chef. Maar nou, dan ben je een ster in Frankrijk. en Dan doe je mee aan topchef en je schopt het tot de kwartfinale. Heel, heel Frankrijk ligt aan je voeten. Nou ja, heel Frankrijk, een heel groot gedeelte van Frankrijk. En toch besluit je terug te gaan naar, naar Nederland. Terwijl je daar makkelijk misschien uh, een echte grote ster had kunnen worden. Ja, maar ik, ik hoef geen ster, worden, te ster te worden. Ik wil gewoon een, een hele goede chef kok worden met een, een succesvol restaurant. En dat, uh, en dat ga ik maak, maken van restaurant Bridges. Ik ga hier een succes van maken. Een zaak die f*** is, een zaak waar, waar gasten graag terugkomen. En ja, dat topchef-succes, dat is... Dat is een soort van extra dingetje waar helemaal niet in mijn planning stond. En dat is toevallig heb dat heel erg goed uitgepakt. Ja. Alleen dat is ook maar van korte duur. Dat is niet uh, iets niet duurzaams volgens mij. Gaat er wel eens iets verkeerd in jouw leven, jongens? <laughs> nou ja, als je alles goed plant en het, uh, en het serieus uh, aanpakt, dan. Uh, ja, er gaan nog steeds dingen verkeerd. Alleen uh, uiteindelijk komt het allemaal wel op zijn potjes terecht. Joris, bij tegenwoordig uh, kookt hij uh, gewoon in Nederland. Is hij te zien in Amsterdam in de uh, Bridges in Hotel de Grand in Amsterdam? In Amsterdam. man. Uh, ga terug naar de pot, wordt er al geschreeuwd achter je ook of valt het mee? Ja, dat wordt nee. niet geschreeuwd. Het is echt fituus. Ik ga zo direct meteen van de me staan. Ga je iets doen. Wat ga je, wat ga je maken? Uh, ja, we zijn uh, bezig. Uh, dinsdag is een nieuwe kaart begonnen. We hebben heerlijke case met Ben uh, Jones. Heerlijke mooie harder van de goede vissers. Ik versta er helemaal mee... niks van, maar iets met vis, geloof ik. Ja, natuurlijk. <laughs> hou het daarop. Jongens, bij de dijk. Succes, dankjewel. Heel erg bedankt. Ja. Radio 1. Willemijn Veenhoven. BNN Today. Naar Michiel Vos, onze man in Amerika. Michiel, goedenavond nogmaals. Hoorde je, je net al even over de eerste berichten over de Boston Marathon. Wat is het laatste nieuws? Het laatste nieuws is nu volgens sommigen dat er drie doden zouden zijn gevallen. Dat er dus niet alleen meer gewonden zijn, maar nu ook drie doden. Maar het is nog niet helemaal bevestigd door anderen... Uh, nieuwsorganisaties, Fox brengt dit. En anderen, lokale brengen dit ook. Meerdere gewonden. Er is ook video te zien nu van de explosie. Van althans de eerste explosie die plaatsvond waarschijnlijk een uur nadat de eerste renners over de finish gingen. En het uur daarna kwamen er natuurlijk meer renners over die finish. En het gebeurde vlak langs die finishlijn. Onder een gebouw, naast een gebouw, ergens op de stoep. Dat is niet helemaal duidelijk hoe dat zit. Uh, 27.000 renners doen, deden mee, of doen mee, zeg maar vandaag aan de Boston Marathon. En het is allemaal nog heel erg onduidelijk. Er wordt natuurlijk in Amerika meteen gespeculeerd over wat die explosies zouden zijn. Is mm -hmm. het opzet? Is dit een ongeluk? Is dit terrorisme? Er is meteen al, uh, ook hier in New York waar ik zit, uh, duidelijk dat er verhoogde politie uh, aanwezigheid is op verschillende plekken. In de subways, bij uh, verschillende landmarks, weet je wel, grote plekken in New York, belangrijke plekken, bijvoorbeeld Times Square. Dat gebeurt dus meteen, omdat, hè, wordt dan meteen gezegd, in de post 9-11 world, in de wereld van na 11 september 2001, is dit de reactie op een dergelijke... Ja. Uh, explosie. Wat het dan ook, wat dan ook de oorzaak mogen zijn. Dus die al die landmarks, die worden meteen goed beveiligd nu. Ja. Dat ja. zie je meteen. Ja. Wat, wat met ja, er wel. Ja, het ook we zit, te volgen. Ja, we zitten allemaal, allemaal de beelden bekijken en dan zie je ook echt dat er naast echt naast het het, het, het parcours is dan is dan die bom. Je ziet de hardlopers nog nog nog lang, langs lopen. Je ziet maar één hardloper omvallen. En dat ja. volgens mij twee uur nadat de eerste gefinis is, want het is vier uur en negen minuten zie ik staan op het bord. Ik zie ook mensen, mensen over, over de finish heen komen. Nou, die lopen niet meer zo heel erg hard. Dus die lopen de marathon niet binnen, binnen, binnen de, de, de drie uur. Uh, maar maar het, is, het is meer echt naast het, het, het parcours. En als het echt een, echt een aanslag is, zou ik zeggen, van, dan, dan hebben ze toch wel een zwaardere bom. Want volgens mij is er een heel klein centraal deeltje... Waarin, nou niet zo'n hele, hele grote bom ontploft. Ja, je hebt, je hebt op, op Vine, dat is een, een soort filmpjes website waar je een filmpje van 30 seconden op, kun, op zet, uh, kunt zetten... staat nu een kort filmpje... Van 30 seconden. Dus waar je, waarop je inderdaad kan zien. Een klein, of een, een klein centraal plekje. waar dan een explosie is. Het lijkt wel vanuit een steegje naast het parcours. Ja. En dan valt er inderdaad één man om. Waarschijnlijk door de druk of door, de, uh, door het lawaai. En uh, ja, als je daar in die ontploffing hebt staan, dat is niet, uh, niet. Dat, dat, dat filmpje maar, uh, zetten wij nu even op onze Twitter. Ja, twitter.com/slash ja. 2 en, en dan zie je wel dat de mensen. met name. want het is natuurlijk veel drukker langs het parcours. Dus wat er allemaal achter die hekken gebeurt. ja, daar staan natuurlijk heel veel mensen. En, en ik weet natuurlijk niet uh, hoe erg het er daarmee aan toe is. En het staat er wel op de finishlijn, dus het is wel het drukste st stukje van het hele parcours. Ja, ik heb een paar, een paar tweets van, uh, van nieuwszenders in Amerika, CBS... Daar zegt een ooggetuige dat uh, er uh, soms gruesome images te zien waren... in uh, de medische tent vol met gewonden. Elke Bos van Roossta is verslaggever en die luistert naar de politiescanner... en die waarschuwt, bij, um, waarschuwt dat de politiescanner dus waarschuwt... voor possible device bij JFK Library in Boston. En de mensen moesten daar meteen weg. Dus dat is de bibliotheek daar uh, in Boston. En uh, de ABC heeft uh, dan weer gemeld dat uh, uh, mensen niet te dicht bij um, trashcans... dus prullenbakken, mochten komen. Ja. Een tijdje geleden is dat uh, alweer. Maar dat zal wel, Michiel, neem ik aan, ook uh, voorzorg zijn. Hè? Dat, dat zijn dan die maatregelen die worden ge genomen. Dat zijn voorzorgsmaatregelen. En dat, dat zie je inderdaad dus ook in New York. En dat zie je in allerlei grote steden. Werd ook net bij CBS, geloof ik, gezegd. ...dat ze meteen maatregelen nemen ter voorkoming eh, waar, waar veel mensen komen op plekken, vaak eh, ondergronds eh, of inderdaad Times Square. Dat is een goed voorbeeld, dat ze daar dan meteen gaan opletten, want het was opvallend dicht bij de finishlijn. Maar je hebt gelijk, het was naast het parcours, niet op het parcours, het was niet onder de tribune, maar naast de tribune. Dus is het een als het een bom was, is het een slecht geplaatste bom of juist heel slim want inderdaad niet op het parcours waar dan minder mensen lopen, maar daarnaast waar veel mensen staan te kijken. Ja, en Amerikanen zijn natuurlijk wat dat betreft uh, vrij nerveus, uh, waar het dit soort explosies aangaat. En dan wordt er meteen uh, landelijk min of meer bij grote evenementen en grote plekken worden dan voorzorgsmaatregelen getroffen. Ja. Nou, ondertussen zien we de beelden, veel gruwelijke beelden ook met veel bloed. Willemijn, uh, ga... er werd oh. nog gezegd op. Amerikaanse televisie dat het onmogelijk leek, volgens reporters ter plekke, Amerikaanse reporters die daar stonden bij de finishlijn, die zeiden het is onmogelijk dat er geen doden zijn gevallen. Nou, dat bleek dus later ook dat er waarschijnlijk doden zijn gevallen. Um, en, maar dat zeiden ze meteen al. Want zij zagen de gewonden voorbij komen, uh, al dan niet op brancards, in uh, ziekenwagens, et cetera. Zij zagen ledematen die er aflagen, mensen zonder been of arm. En die zeiden dat kan niet dat er geen uh, doden zijn gevallen nee. bij dit evenement. Ja. Maar dan moeten de beelden ook wel, want, want wij zien alle, alle beelden echt vanaf het parcours. Dan moet het toch wel een klein stukje naast het, het, het, het, het parcours zijn. Want op het parcours, parcours gebeurt verder helemaal niks. Maar er zijn natuurlijk wel meteen ambulances en brandweer, die staan natuurlijk allemaal paraat. Want bij zo'n groot, groot, groot event als, als, als, als, als een marathon, er zijn... Uh, zijn er zijn altijd heel veel zieke, zieke wagens, zijn er sowieso al wel ja. ter beschikking. Dus de, de, de, de, de hulptroepen waren er snel bij. Um, Michiel, um, marathonloper Michiel Butter hadden wij uh, toevallig eigenlijk net eerder in de uitzending. En die zei, uh, het, is een, het is een heel groot evenement. een van de grootste zes marathons van de wereld. Ja. Um, even, even voor de mensen die nu inschakelen, kan je even vanaf het begin schetsen wat we nu precies weten? Ja, we weten nu dat er tijdens de Boston Marathon, de 117e editie van de Boston Marathon... waar zo'n beetje 27.000 renners aan meedelen... twee, in ieder geval twee explosies te horen zijn geweest en te zien zijn geweest zelfs. Vrij, vrij kort na elkaar, waarbij waarschijnlijk drie doden zijn gevallen en wellicht meer. Meerdere gewonden, wellicht een dozijn. Dit gebeurde allemaal uh, een dik uur geleden, ga ik zo'n beetje voorzichtig zeggen, iets meer in de stad Boston. En meteen was duidelijk dat er dus inderdaad gewonden... en wat later ook doden zijn gevallen. Het is niet duidelijk wat die explosies zijn... of dat bommen aanslagen zijn... of dat dat een gaslek of iets dergelijks is. Dat weten we nog niet. Daar wordt over gespeculeerd. Verder waren de eerste berichten... dat er, uh, dat er meer dan 70 Nederlanders... zouden mee hebben gedaan aan deze marathon. Dat kan ik niet bevestigen, maar goed. Uh, en nu zijn alle... Uh, nieuwsagentschappen in Amerika, de, alle televisiezenders... Zeg maar, zijn bezig met het ontleden van deze ramp. En hoe erg het is en hoe groot het is en wat de oorzaak is. En of het iets te maken heeft natuurlijk met terrorisme. Dat willen ze natuurlijk ja. in Amerika meteen allemaal weten. Ja. En alle grote landmarks, oftewel alle toeristische trekpleisters... Uh, in, in de buurt zijn allemaal nou, door heel Amerika... worden allemaal strenger beveiligd, hè? Ja, dat klopt. En, uh, en in aanvulling daarop zijn ook de uh, ziekenhuizen in Boston... Op disaster alert gezet, dat wil zeggen dat ze dus alert zijn gemaakt op meerdere inkomende gewonden die kunnen binnenkomen in de komende uren. Many casualties. Uh, en dat was nog voordat er doden waren gevallen. Toen waren de doden nog niet bekend, dus moet je nagaan. Dat is alleen nog maar erger geworden. Dat was ongeveer een kwartier geleden. Dat betekent dus dat iedereen zeg maar in de hoogste staat van paraatheid is gebracht in de ziekenhuizen in Boston. Ja. Erben, maar... ja, ja inderdaad. Ik, zie nou, ik zit even de Twitter te bekijken en ook, ook Michel die, die we net nog aan, aan de telefoon. Hadden. Die is ook helemaal beduust. Ja. Lastig om na het drama van de, uh, te praten, omdat ik uh, na mijn ervaring op het tweede zetel, dus zo, zo weet hoe, hoe belangrijk die, die die Boston Marathon is explosie. Ja, iedereen is een beetje gewoon verslag in één keer. Goed, het laatste nieuws, dus over de explosies bij de Boston Marathon. Michel Vos, dankjewel. je wel. Luc, er was sprake van een derde explosie, maar... Ja, er zijn inderdaad wat berichten op Twitter... over een derde explosie in Boston. Um, dat lijkt een gecontroleerde explosie te zijn. Dus uh, nou ja, dan zal de politie waarschijnlijk iets hebben opgeblazen uit voorzorg. Uh, ik heb hier uh, Johan de Graaf, die is verslaggever redacteur bij 1Vandaag. Uh, en die luistert naar de politiescanners. En die uh, uh, denkt dat er aardig wat leed is bespaard gebleven... door nogal wat onontplofte explosieven. Dat lijkt hij uh, te horen horen uit uh, de politie-scanners. Wat dan die derde explosie is geweest? Volgens lokale media een gecontroleerde explosie dus naar beide bibliotheken. En daar was inderdaad zojuist ook al sprake van dat mensen daar weg moesten. Dat is die JFK Library in Boston. Ja, en de politie heeft uh, dat ook laten weten. Dat uh, dan een gecontroleerde explosie, explosie was. ja heftig jongens. Michiel Vos? Nog... Het lijkt inderdaad op een gecontroleerde explosie om te voorkomen dat er ongecontroleerd nog een explosie zou zijn. Ja, oftewel, er is dus iets gevonden wat niet, wat niet is afgegaan, dan... lijkt, lijkt mij dan? Ja, en dan zou het natuurlijk betekenen dat dat kan geen toeval zijn, waarschijnlijk. Hè? Drie explosies, of althans drie explosieven kort in de buurt op een dag die zo. ...druk bezocht is met zoveel mensen op een kleine plek, een relatief kleine plek... Ja. ...dan gaat het natuurlijk al snel richting een aanslag. Want daar wordt nog niet officieel over gesproken, maar daar wordt wel over gespeculeerd natuurlijk. En dat zie je bij die, vooral bij die derde explosie. En ik hoorde net ook al een ooggetuige die zei luister, twee explosies zo dicht op elkaar. Waar ja. staan een derde is al uiterst verdacht. Michiel Vos, dank. Zo meer nieuws daarover. Nee, nou. en... en...